11 uur Eva de Jong met het NOS journaal. Een groep van 59 supporters van voetbalclub FC Utrecht... mag komende zondag Enschede niet in. De burgemeester heeft een stadsverbod opgelegd... naar aanleiding van de rellen bij de wedstrijd Utrecht-Twente begin december. De hooligans die Enschede niet in mogen hebben... vanwege die rellen van de KNVB een landelijk stadionverbod gekregen. Burgemeester Den Oudste is bang dat ze toch naar Enschede komen... en een gevaar vormen voor de stad. Op basis van de gemeentewet worden de hooligans daarom geweerd. Ze krijgen morgen allemaal een brief... Het opleggen van een gebiedsverbod voor een hele stad... is volgens de gemeente Enschede uniek. Minister De Jager van Financiën wil dat er permanent toezicht komt... op de Griekse regering en niet driemaandelijks zoals nu het geval is. De Jager zei dat in Brussel, voor de vergadering van ministers van Financiën... van de 17-eurolanden, die bespreken of Griekenland aan alle voorwaarden voldoet... om de volgende lening van 130 miljard euro te krijgen...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 De man met wie Prins Frizo afgelopen vrijdag aan het skiën was... is vandaag door de politie in leg ondervraagd. De hoteleigenaar skiedde met Frizo buiten de piste toen de lawine naar beneden kwam. De man bleef ongedeerd doordat hij een speciale airbag droeg. Hij kon de hulpdiensten waarschuwen. Volgens de politie is het horen van een begeleider gebruikelijk... na zo'n gebeurtenis als vrijdag.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 In de West-Soedanese provincie Darfur is een groep VN-militairen korte tijd gevangen gehouden door een groep rebellen. De 49 VN-militairen zouden illegaal in het gebied van de rebellen zijn geweest. Drie mannen die voor de West-Soedanese veiligheidsdienst zouden werken, worden nog wel vastgehouden. En daarom blijven de militairen ook in het gebied. Volgens een woordvoerder van de VN-missie willen de Blauwhelmen de burgers niet achterlaten. Het weer, toenemende bewolking, gevolgd door regen. Minima vannacht rond het vriespunt met kans op gladheid. Morgenochtend wat regen, smiddags wat zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of acht. De rest van de week is het wisselvallig en zacht... met een middagtemperatuur rond 10 graden. Dit was het NOS-journaal. De beurs lijkt wel een achtbaan. Ik wil met mijn beleggingen overal op reageren. Zoveel tijd heb ik niet, dus voeg ik de...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 Leiderschap. Je kunt het niet aanleren. Tragisch is het als je denkt dat je wel een leider bent... maar dat de rest die mening niet deelt. Ronduit ironisch wordt het... als blijkt dat je grootste daad van leiderschap je eigen aftreden is. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze maandagavond. Wat zou Job Cohen op dit moment aan het doen zijn? Zit hij misschien ergens alleen, schoenen uit, een borrel bij de hand... en zijn telefoon op stil, even rust. Slaat de vermoeidheid al toe, terwijl de golven van opwinding... van zo'n enerverende dag langzaam uit zijn lichaam weg hebben. Misschien luistert hij wel naar het oog. Een vreemde gewaarwording moet dat zijn... om iedereen de hele dag over jou te horen praten. Wij praten ook over Job Cohen, over zijn Rise and Fall... En dat doen we met Hans Peckman, voorzitter van de Partij van de Arbeid. En ook hier bij ons in de studio is Hugo Lochtenberg... co-auteur van het boek Job Cohen, burgemeester van Nederland. Een boek dat voorspelde dat Cohen een geboren bestuurder is... maar geen goed politicus. Met zoveel binnenlandse opwinding zou je haast vergeten... dat het vanavond erop of eronder is voor Griekenland. Krijgt Griekenland het noodpakket waar het land zo dringend naar smacht? In Brussel wordt er op dit moment druk over vergaderd... Maar kan die beoogde 130 miljard euro überhaupt wel alle wonden helen? Voor de laatste stand van zaken in Brussel... spreken we straks met correspondent Tijnsadé... met Alfred Kleinknecht, hoogleraar economie... en onze eigen economie-redacteur Eva Wiesing... bespreken we de overlevingskansen van het reddingsplan en Griekenland zelf. Na alle politieke en economische geweld is er ook ruimte voor fijnproeverij. Althans, dat is nog maar de vraag, want hoe zou het smaken een hamburger gemaakt van 100% kweekvlees. Onderzoeker Mark Post kan het weten. En ook of we met kweekvlees onze planeet kunnen redden. En om het cirkeltje rond te maken... keren we om 5 voor 12 terug naar Job Cohen... en de vraag wat te doen met alle Yes We Cohen-pagina's... op Facebook en Hives. Dit allemaal het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag... en de kranten van morgen. Maandag 20 februari. Aan twee jaar kritiek op Job Cohen komt een einde. Hij geeft zich gewonnen en trekt zich terug uit de politiek. In maart 2010 stelde hij zich kandidaat als leider voor de Partij van de Arbeid. De bedoeling was dat hij de nieuwe premier zou worden, maar het liep allemaal anders. Oh, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erover de vraag of ik verder effectief zou kunnen zijn. En als je dan ook merkt dat je daar onvoldoende effectief in bent, dan moet je daar de consequenties uit trekken. En als je het gevoel hebt dat je daar onvoldoende effectief in kan zijn, dan moet je zeggen stop. Dat is de vraag die ik mezelf heb gesteld. Om daar voldoende effectief weerwerk aan te geven... Op. Ja, maar die vraag was voor mij niet zo interessant. De vraag die interessant was, was: slaag ik erin om voldoende uh, het perspectief te bieden, dat onvoldoende effectief in geweest ben? En ik vind dat ik daar dus onvoldoende effectief in ben geweest. En dan is er reden om terug te treden. En die vragen kwamen er. Die zin sluit niet aan op wat u net hoorde. Maar we kunnen in ieder geval wel verder. Cohen staat niet bekend als een briljant debater. Maar juist bij zijn laatste persconferentie voor de PvdA... vond hij een manier om met journalisten om te gaan. Hij wond ze om zijn vinger en vertelde gewoon wat hij wilde zeggen... ongeacht de vraag. Vandaag stel ik mij met grote overtuiging... kandidaat als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. De ooit zo bejubelde bestuurder, die zich zichtbaar ongemakkelijk voelde in de rol van oppositieleider. Zijn grote rivaal Wilders zoekt regelmatig de confrontatie. Op. Als mensen in Nederland graag thee willen drinken, de hele dag uh, zien dat hun straten onveilig worden en dat ik ook hen met heel Nederland een kopje thee gaat drinken. Meneer Wilders, u bent een slimme en een goede beter. De heer Cohen is eigenlijk, mevrouw de voorzitter, een beetje de bedrijfspoedel van Rutte 1. Hou op met die flauwekul. <lacht> nou heb ik er echt genoeg van. Laat het zien. Hou hem op. Kom maar. En wat er aan de hand is, eindelijk een beetje pet. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het belangrijk vind een rol te spelen in de Nederlandse politiek. Er is nogal wat aan Hij de hand. Hij heeft niet kunnen uitgroeien tot de oppositieleider die de Partij van de Arbeid graag in hem dan gezien had. Wat ik in dat interview zeg is dat er meer uit de partij te halen is. Uh, en ik uh, ga ervan uit dat Job dat de komende periode ook gaat doen. Dat heb ik natuurlijk ook gehoord. En het is ook een beetje de taak van de partijvoorzitter om op een gegeven ogenblik dan ook nog weer eens dat flink aan te zetten. Dus u wilt door? Ja. Ondanks alle kritiek. Ja. Uh, nog eentje. Weet u hoe groot de Nederlandse hypotheekschuld is op dit moment? Oh dat, nee, dat getal ken ik niet. Toen kwam er dat interview in het dagblad trouwzaam met Spekman. Kritiek vanuit de fractie van Timmermans die uitgelekte mail, die fractievergadering. Ik vond dat Job de vergadering op een hele mooie manier voorzat en aan het slot van de vergadering stonden alle neuzen dezelfde kant op. Goed, we gaan zo verder praten. Ik moet even onderbreken, want er is nieuws. Kijk. Job Cohen treedt terug als politiek leider van de Partij van de Arbeiders, zojuist bekend geworden. Hij ziet zichzelf niet in staat om zijn partij er weer bovenop te helpen. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook zal gaan gebeuren. Maar zonder dat ik leider ben van die partij. Misschien is er een enkel vraagje. Ja, en u begrijpt het waarschijnlijk al. Dat was de, uh, niet de juiste quote die u moest horen. Uh, excuses daarvoor, de volgorde klopt niet. Maar als sfeerbepaling klopt het in ieder geval wel. Er was ook nog ander nieuws. Vakantiegangers opgelet. Criminelen hebben een nieuwe manier gevonden om cocaïne te vervoeren. En die manier van smokkel is niet meer zo opzichtig. Waarschuwt de Maurice Chaussé. En we zien dat in van alles terugkomen. Flessen, wijn. Uh, we zien het in uh, blikjes uh, fris terug. Juist ja, in drinkbare vorm. Vloeistoffen dus. Een jonge vrouw vertelt hoe zij werd overgehaald... om een flesje ter waarde van een slordige 20.000 euro te vervoeren naar Nederland. Ze realiseerde zich geen moment dat het om drugs ging. In de eerste instantie dacht ik, lensenvloeistof, het is vloeibaar. En als ik aan drugs denk, denk ik aan, aan poeder... Dus ik heb eigenlijk uit neviteit heb neviteit gezegd, het is goed. Haar vader vertrouwde het niet en bracht het flesje naar de politie. In Suriname, de Antillen en Colombia is het dus oppassen geblazen... voor zo'n vriendelijke jongeman die je dochter verleidt... en haar een vloeibaar goedje meegeeft. Nee, ik zou dat nooit doen. Mijn ouders hebben me een flinke preek gegeven om het niet te doen. Nee, ik word hier niet verliefd. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan heeft mijn collega Martijn Nijhuis de kranten van morgen alvast voor ons gelezen. Martijn. Ja, en ook de kranten pakken morgen natuurlijk flink uit met het nieuws over Job Cohen. Het AD schrijft, eindelijk is hij uit zijn lijden verlost. Vanaf de eerste dag liet Cohen zien dat hij de verkeerde man was op de verkeerde plek. Het was niet de vraag of Job Cohen zou sneuvelen als partijleider, maar wanneer. Volgens het Nederlands Dagblad zijn er twee oorzaken voor het floppen van de PvdA-leider. Hij was het grote doelwit van Geert Wilders... en Cohen was gewoon niet in de wieg gelegd voor een rol in de oppositie. Hij werd overvleugeld door de andere oppositieleiders die wel charisma hadden. Volgens de Telegraaf laat Cohen een verschrompeld PvdA achter. Verscheurd over de politieke koers, gespleten in generaties... en zoekend naar een reden van bestaan. Volgens de krant waren de verwachtingen te hoog gespannen. Cohen was gewoon een maatje te klein. Inderdaad, Cohen was kleurloos, schrijft Spits. Maar het waren eigenlijk vooral de beledigingen van Geert Wilders die hem de das omdeden. De PvdA-leider kondigde nog wel een offensief aan. Henk en Ingrid moesten weer terugkeren naar de PvdA. Maar Cohen was niet opgewassen tegen het verbale geweld... van de Limburgse straatvechter. Trouw zegt dat de schuld zeker niet alleen bij Cohen moet worden gezocht. Dat hij nu terugtreedt is niets meer dan symptoombestrijding... Het werkelijke probleem is niet aangepakt. De strategen van de PvdA weten nog steeds niet waar de partij voor zou moeten staan. Cohen kwam ook helemaal niet naar Den Haag om de PvdA te vernieuwen. Hij werd alleen maar binnengehaald omdat hij de nieuwe premier zou worden. Toen dat niet doorging was niemand voorbereid op een rol in de oppositie. En dat is de partij nog steeds niet. Shell vreest voor een heksenjacht op het Europese bedrijfsleven... zegt Topman Voser morgen in het Financiële Dagblad. Hij heeft dan een brief gestuurd aan Brussel... omdat hij bang is dat er een nieuwe golf aan Europese regels aankomt. Niet alleen voor financiële bedrijven... maar voor alle grote bedrijven die geld investeren, zoals Shell dus. Als er inderdaad strengere regels worden ingevoerd... dan zullen multinationals uit Europa vertrekken, denkt de topman van Shell. KWF-kankerbestrijding wil opheldering van minister Schippers. De SP had Kamervragen gesteld omdat er veelvuldig contact zou zijn... tussen de tabaksindustrie en de directeur-generaal Volksgezondheid. Schippers zei erop dat er veel vaker wordt gepraat met de anti-rooklobby dan met de tabaksindustrie. Maar dat klopt helemaal niet, zegt de kankerbestrijding. We hebben wel eens contact met lagere ambtenaren... maar we hebben al lang geen overleg meer gehad met de directeur-generaal volksgezondheid. Ook niet met u als minister, zegt de directeur van de kankerbestrijding. De directeur van de anti-rookstichting Stivoro zegt ook, het verhaal, ook dat het verhaal van Schippers niet klopt. Volgens Dagblad de Pers zijn in Europa de Dwaze dagen begonnen. Alles gaat in uitverkoop. Wat wilt u? De metro, een stuk strand, het energiebedrijf? Geen enkel probleem. In ieder land is van alles te koop. Griekenland is volgens de krant veranderd in het grootste veilinghuis van Europa. Spanje hoopt geld op te halen met het dumpen van onder meer twee vliegvelden... en een grote portie van zijn fameuze staatsloterij El Gordo. Groot-Brittannië wil onder meer zijn aandeel in de nationale luchtverkeersleiding verkopen. Maar ja, alle landen verkopen nu tegelijk hun huisraad en dat is niet goed voor de prijzen... Alles levert tot nu toe veel minder op dan gedacht. Nou, Zo wil Griekenland 50 miljard ophalen, maar er is nog maar 180 miljoen euro binnengehaakt. Dus er is zeker onhandelingsruimte als u interesse hebt. Bijvoorbeeld de historische Admiraliteitsboog bij Trafalgar Square. Met gemak om te bouwen tot hotel. Staat te koop voor 90 miljoen. Maar gezien de huidige markt is het makkelijk afdingen. Een miljoentje of tien minder, dat moet toch lukken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbaden. I learned the hard way. Sharon Jones and the Dab Kings. En morgen staat ze in een uitverkocht paradiso in Amsterdam. En toen was hij weg, Job Cohen. Hij kon de hoge, te hoge verwachtingen niet waarmaken. Bij ons in de studio is Hans Bekman, voorzitter van de Partij van de Arbeid. Goedenavond en welkom. Goedenavond. Ik wil eerst even graag met u terug naar het exacte moment... dat u van Job Cohen hoorde dat hij ermee zou stoppen. Hoe ging dat? Gisterenmiddag hadden we contact... En hij zei wat zijn besluit was. En ik begon vreselijk te vloeken. En ik was boos, misschien vanuit onmacht. Maar hoe gaat, want hij, ik bedoel, als je zo'n belangrijke mededeling gaat doen. Ja. dan neem ik aan dat je niet eerst over koetjes en kalfjes praat. Nee. Het, het maar hij belde u. Ja. En hij zei: Ik moet je wat vertellen. Ja. Nou ja, hij, hij, hij sloeg dat zinnetje over, mm -hmm. moet je wat vertellen. Hij zei, ik heb er gewoon echt nog lang over nagedacht, Hans. En ik heb besluit genomen, ik moet stoppen. Ik sta gewoon uiteindelijk de partij in de weg. Eigenlijk wat hij vandaag ook heeft gezegd... en wat jullie nu heel vaak hebben uitgezonden over... dat hij vond dat hij zichzelf niet effectief genoeg kon maken... voor de partij van mm -hmm. de arbeid. Dus dat zei hij gisteren ook ja. tegen u. En als u... beging u meteen vloeken... Ja, vrij snel, maar dat zit nou helemaal in mijn karakter. Dan ben ik gewoon neidig uh -huh. en teleurgesteld. Kijk, ik ben natuurlijk niet blind voor wat er gebeurt. En ik ik zag en ik kende zijn worsteling. We hebben heel veel contact gehad. Uh -huh. uh, maar ik had gehoopt uh, dat hij door zou gaan. En dat we dat zouden lukken met elkaar. Omdat ik echt denk dat mensen zoals Job Cohen... juist gewenst zijn in ons land waar alles heigerig is... waar het steeds onbeleefder is naar elkaar toe. Uh, dat er gewoon uiteindelijk weer behoefte gaat bestaan... naar de soort van beleefdheid die Job Cohen heeft. Uh -huh. Als ik me probeer voor te stellen dat iemand me belt met iets wat ik niet leuk vind... Mm -hmm. en ik begin te schelden, zou ik ook kunnen doen... dan heb ik al geaccepteerd dat het gebeurt. U was niet ja. verbaasd dus dat hij dat zei? Nee, want ik ken, is zijn worsteling. Want ik heb dit weekend, uh, en ook overigens daarvoor... Hoor, dus we hebben heel goed contact, uh, Job en ik, uh, en nu nog steeds... Uh, wist ik dat hij ermee worstelde. Uh, dus ik heb hem, vrijdag heb ik hem veel gebeld, zaterdag heb ik hem veel gebeld. En worstelen dat betekent dat hij ook echt letterlijk uitspreekt, Hans... Ik weet het gewoon niet meer. Ik weet niet of ik dit moet doen. Ja, dat. Gewoon zoals een mens die voor een belangrijke keuze staat... soms mij met over wat hij moet doen. En, en hij vertrouwde mij en ik vertrouw hem blind. Waren jullie bevriend? Zou je dat zo omschrijven? Ja, ja, we kenden elkaar natuurlijk ook al in het verleden... toen ik wethouder was in Utrecht. En hij burgemeester in Amsterdam... waar we het overigens toen niet altijd met elkaar eens waren. Uh, maar we vertrouwden elkaar. Dus we hebben een echt goede vertrouwensband. Mm -hmm. De allereerste keer dat, uh, dat u in de gaten kreeg dat die worsteling menens was... Mm -hmm. Was dat, wanneer was dat eigenlijk? Wanneer kunt u zeggen, nou, toen dat voelde ik langer, het al? Dit speelt, speelt uh, alle eventjes. Dat hoort ook bij Job. Job is een bedachtzaam mens. Dus die denkt soms na over, uh, gaat dit? Ik denk dat het vorig jaar uh, net, net na de zomer was. Zoiets. Mm -hmm. En elke keer lukte het u om hem weer over de nou, streep te En Niet alleen mij, ook hemzelf hè. Kijk, hij is wel gewoon voortgedreven vanuit idealen. Die zitten heel diep bij hem. Uh, en dat gaat vooral over idealen: dat je niemand mag uitsluiten, dat iedereen moet meedoen. En wat hem me het meest raakte, is zo'n verhaal over een meisje die die dan uiteindelijk in dienst heeft genomen... een kans heeft gegeven als medewerker in Amsterdam... die door heel veel mensen een beetje opzij werd gezet... want hij had een hoofddoekje om, maar het ging haar niet om het hoofddoekje... hem niet, Job niet om het hoofddoekje, maar om die kop eronder. Het was gewoon een briljante meid. En hij vindt het belangrijk dat mensen daarna kijken, naar die koppen... niet naar die bekleding, zeg maar, zo'n hoofddoekje die een jonge meid had. En dat tekent Job en zo zat hij ook heel erg in de politiek. En daar waardeer ik hem zo voor. U zegt in een land dat zo heiger is, heigerig is geworden... waar mensen zo weinig beleefd zijn tegen elkaar... u denkt dat daar behoefte aan is? Aan iemand zoals Job Cohen die daar tegenwicht tegen ja, biedt? Ja, misschien in deze, nu, hè, dus op dit moment misschien nog net niet... maar dat komt zeker weer terug, dat weet ik zeker. En, en Job noemde dat ook vandaag... hij wil coalities meden van de uh, goedwillenden. En die zijn er natuurlijk heel veel. Ik bedoel, de afgelopen weken dat mensen hier in Nederland... in de stemming waren van IJs en toch zag je hoeveel goedwillenden er zijn, al die vrijwilligers... die dan baantjes aan het schoonmaken goedwillend zijn. Goedwillend zijn, zijn we altijd natuurlijk als het over onschuldige... vrolijke dingen gaat als schaatsen ja, in nee, de maar noorden. Ja, maar dan ben je meer dan goedwillend. Mensen steken ook de handen uit de mouwen. He, dus dat maakt wel uit. En je zag zeg maar, een soort van beleefdheid weer op het ijs... en vriendelijkheid op het ijs mm. en vrolijkheid naar elkaar. Maar dat, zijn de, dat is makkelijker om met elkaar eens te zijn. Zeker. Heeft, heeft Job Cohen nee, dus... al die mensen die behoefte hebben aan die uh, welwillendheid... en uh, goedwillendheid en de redelijkheid... en het briljante meisje met het hoofddoek dat mm. ook een kans verdient... heeft hij ze in de steek gelaten? Nee, dat vind ik niet, want Job heeft ervoor gevochten. Hij is uh, naar Den Haag toegekomen, ook zelf al begonnen met de verwachtingen te temperen. Want toen was het nou yes, wie Cohen, En toen heeft hij al gezegd, nou, een beetje rustig aan... want de verwachtingen moeten niet hoog zijn, dat is reëel. Uh, dus hij is altijd eigenlijk wel wat dat betreft hetzelfde gebleven. Alleen hij was wel voortgedreven uit de idealen... en hij heeft nu gezien en ook gezegd dat hij onvoldoende effectief is uh -huh. om dat te realiseren. Maar uh, dat moet Job Cohen ook zeker weten met zijn ervaring, dat weet u ook... Uh, Politiek is grillig, het publiek is grillig, ja. publieke opinie is dodelijk en grillig ook. Je moet je vermannen en doorgaan, ook als het niet gaat, ook als ja. het moeilijk is. Kijk maar naar Rutte bijvoorbeeld. Ja. Maar dat heeft hij ook lang gedaan. Alleen Job vond nu dat het in het stadium gekomen was. dat hij iedereen staande weg zou zijn. Vond u was dat ook? Was, was hij een staande weg geworden? Nee, ik had, het niet, ik had het niet opgegeven. Dus ik vond het echt. Uh, en ik had hem vastgehouden. en ik had hem aan alle kanten gesteund. en iedereen die hem aan zou vallen, zou ik aanvallen. Maar dat zit in mijn karakter, omdat ik uh, dat echt hartstikke hoopte. Misschien is dat het karakter dat je nodig hebt. om te slagen in de politiek, in dit politieke klimaat. en ontbindt je dat en, gewoon. Misschien heeft Job gewoon wel verstand. en was ik heilig mezelf aan een blind verklaren. En dat dat kan ook. Het, alleen dat, ik zeg gewoon wat mijn karakter is en wat ik had gedaan. Mm -hmm. maar ik zeg niet dat dat verstandig was geweest. Misschien heeft Job uh, dan toch wel het verstand op de goede plek. En had ik het fout. Vorige week stond er een interview van u samen met uh, Job gewoon in ja. de krant. En het beeld was, die twee mannen hebben passie, visie, koers voor de toekomst van de partij. En dat is nu eigenlijk alsof iemand het tapijt onder dat hele concept vandaan heeft getrokken. Het is weg. Het was een... Een liefdesbaby van twee mensen, idealisten... En de een is vertrokken. Ja, nee, maar als ik één ding niet laat gebeuren... dat is ook een karaktertrek maar dat laat ik echt niet gebeuren. Dus uh, die koers... Maar ik... snapt u wel dat het er zo uitziet? Ja, dat snap, ook ik, dat snap, snap ik heel goed. Van maar buiten. ik neem geen letter terug van het interview. Ik sta er voor de volle 100% achter. Ik ben gekozen door 82% van de leden. Uh, dus dat gaan we doen. Uh, en de, ook de partijvoorzitter en het bestuur is verantwoordelijk voor de midden- en de lange koers van de partij. Mm -hmm. En daar wijk ik niet vanaf. En ik zie dat het gewoon economisch anders moet. En dat we niet de aandeelhouders moeten beschermen en ja. de werknemers. En ik zie dat we met de beste bedoelingen hebben bedacht met marktwerking in de zorg dat we zijn doorgeslagen. Okay, en dat het anders dat, moet. Nee, dat, is, dat begrijp ik allemaal. Maar even terug naar uh, de keuze om dat ja. interview te geven met z'n tweeën. Dat is niet overlegd met de fractieleden om ja, dat zo te doen. Ja, we hoeven, volgens mij, kijk, Job is fractievoorzitter, ik ben voorzitter. We hoeven niet alles te overleggen. Dat, ik zou de laatste zijn die zegt dat u dat moet doen. Maar uiteindelijk in de praktijk blijkt nu dat sommige mensen zich gepasseerd voelden, zich niet herkenden in wat. Jullie beiden hadden gezegd in het interview... was het een verkeerde beslissing misschien om het zo te doen. Ik vind van niet. Uh, ook wat erin stond was geen verrassing... Uh, dit zijn een aantal zaken die we al lang geleden in gang hebben gezet. Job en maar als Nick, we ook kijken naar de leidingscampagne... reactie van fractieleden... Ja, die toch ik, ook weer so, in, in de media komen, dat is beschadigend. Ja, weet ik. Mij. Maar de, maar er kan, uh, mensen die schade willen toebrengen... kunnen altijd een reden vinden om schade toe te brengen. Uh, en, en je hoeft zijn... ze nooit een vingertje te geven. Hoeft, we hoeven ze niet Nee, Maar nee, als, als je aanleiding. zo moet leven, dat je zo moet oppassen... dat je niemand een vingertje geeft, wordt het ook erg ingewikkeld. <laughs> Even uh, nu naar de toekomst. Misschien is dit een uh, gekke vraag en het is nog heel vers. Is dit uh, het beginpunt van de wederopstanding van de Partij van de Arbeid? Het moet. Uh, dus hoe beroerd ik het ook vind. Uh, er is geen andere keus uh, dan opstaan en, en sterker worden. Dat is ook uh, waarom ik in de politiek zit. Ik wil niet een kleine partij zijn die het niet doet. Ik met, wil wie een zijn. met wie doen maar we dit? Ja, met wie doen we dit? Dat heb ik besloten vandaag en met mij uh, het bestuur. Dat dat...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 Uh, dat ze er openlijk voor vechten, daar word je beter van. Daar word je een betere partijleider van. Was dit uh, Job Cohen's uh, belangrijkste daad? Als het gaat om zijn leiderschap. Nou niet ja, af te hij, heeft, hij heeft zoveel voor de partij getekend. Dit betekent wel. Was dit maar... het beginpunt van de wederopstanding is. Dan? Ja, maar... Nou ja, maar Job, Job, is meer dan, Job is meer dan dit moment dat hij nu stopt. Hij heeft zoveel gedaan uh, voor de Partij van de Arbeid. Of het nou als staatssecretaris was. Uh, mm -hmm. Of ook als burgemeester voor de Partij van de Arbeid. Maar nu ook als partijleider. U kent hem goed. Ja. Jullie vertrouwden elkaar. In wat voor toestand, gemoedstoestand zou hij nu zijn thuis? Ik denk uiteindelijk toch opgelucht. Uh, dat hij de keuze heeft gemaakt. Dat denk ik. Hans Pekman, hartelijk dank dat u hier wilde zijn aan het einde van een lange dag. Dank ja. u wel. En dan ga ik... Ik dacht eventjes dat ik muziek zou hebben, maar dat is niet zo. Ik vergiste me. We gaan uh, meteen door. We praten nog verder over Job Cohen en zijn uh, ja, grote stap vandaag. Met parooljournalist Hugo Lochtenberg. Die voorspelde twee jaar geleden al dat Cohen het in de, Haag, in de Haagse arena niet zou redden. Samen met Marcel Wiegman schreef hij het boek Job Cohen, burgemeester van Nederland. En daarin beschreef hij dat Cohen een goed bestuurder is, maar geen goed politicus. Hugo Lochtenberg, goedenavond. Goedenavond. Um, wat dacht je toen je hoorde dat Cohen opstapte? Ja, onvermijdelijk. onvermijdelijk. Heeft het uh, lang geduurd, wat jou betreft? Nou, ik ga het niet over of dat lang of kort moet zijn, maar je voelde het aankomen. Het was iedere keer een druppel in die emmer die toch al behoorlijk vol was. Dus... En, en los daarvan, uh, had je het eerder verwacht? Ja, ik, ik had wel verwacht dat hij een, een strategisch moment zou kiezen voor de zomer. Vorig jaar, voor het zomerreces, toen, aan het einde dus net voor het zomerreces. Toen dacht ik, dit is al echt een moment dat als je eruit wil, dan kun je het nu doen. En dan gaat zo'n hele zomer eroverheen en dan ebt dan dat weg. Maar toen kreeg je nog dat interview met Ploemen. Waarin iedereen ook in beeld echt achter hem werd gedrongen van we staan wel achter hem. Mm -hmm. Toen bleef hij en toen, nou, afgelopen week werd dat nog eens herhaald. Hè. Hij legde daar zelf ook een soort nadruk op onder mijn leiding... Ja, toen dacht ik, er is nog maar één, manier, of één moment dat hij weg kan als hij het zelf doet. Want anders wordt het ongeloofwaardig. Want hij heeft al zoveel momenten gehad dat hij er wel ja, uit had kunnen stappen. Mm -hmm, mm -hmm. Dus. Als we, want we hoorden net van Hans Spekman dat uh, Cohen zelf al langer uh, met deze worsteling uh, zat. Wanneer ging het mis, echt mis wat jou betreft? Nou, er zitten twee fundamentele uh, keuzes in. Namelijk één, het moment dat hij uh, besluit om Wouter Bos op te volgen. Dat is een hele opmerkelijke stap al. Hè. Dat wordt ook bedisseld in de achterkamertjes. Hè. Dat, iedereen, dat hij zich kandidaat stelde. Nee, hij had met Wouter Bos geregeld. Ik neem het gewoon van je over. Zonder publieke strijd. Dus dat uh, Spekman net zegt, van een openbare strijd wordt mm -hmm. iedere partijleider sterker. Nou, dat was nou precies wat er aan schortte toen Koen kwam. Hij was namelijk een onbeschreven blad in veel opzichten. Toen hij partijleider werd. Dus dat was een hele fundamentele keuze. Want onze analyse dat hij een, vooral een degelijk bestuurder was en niet een vlammend politicus was echt niet zo knap van ons, dat iedereen kon concluderen die zich een beetje aan de man had verdiept. Dat is één. En twee, toen hij die keuze dan had gemaakt, was cruciaal het interview met, uh, met Tran Tranhuis in Nova... Dat, waar die uh, niet zo uh, goed uit de ja, verf Ja, daar wordt over gehoord over wat een pak melk kost en uh, de hypotheekschuld uh, mm -hmm. van Nederland. En ik, ik doe het nu een beetje waar waardineren, maar het was toch een beetje een overhoring ja. waar die voor zakte. En uh, dat was een cruciaal moment om dat op te lossen. Een heleboel antwoord... uh, Cohen-fans zullen zeggen dat het uh, onrechtvaardig is en oneerlijk. dat iemand op basis van zo'n interview. van dat soort ja, oppervlakkige kleine vraagjes afgerekend wordt, zo genaadloos. Ja, ja je, kunt, je kunt ook denken, als je die stap waagt hè, naar, uh, naar het grote werk, waarin je op alle vlakken uh, antwoord uh, moet kunnen geven, dan weet je dat die vraag een keer gaat komen. En zeker als je weet dat iemand op veel, uh, veel punten onbeschreven is. En dus met name natuurlijk op het punt van de financiën en de economie. Daar was hij gewoon, had hij zich nooit over uitgesproken. Dus dan wil je dat als journalist, zeker weten, maar ook als kiezer. Dus hij, dat, dat die vragen zou komen in welke vorm dan ook, dat was natuurlijk een politiek AWC'tje. Ja, nou, Koen had het over de, de Haagse werkelijkheid. Is, is dat echt wat hem heeft opgebroken? Ja, dat vind ik altijd een beetje flauw. Dat, dat veronderstelt namelijk dat dat een hele andere werkelijkheid is dan de echte werkelijkheid. Hè. Dat zeg je, ik sta buiten, ik sta in de echte werkelijkheid... en ik kijk iedere dag naar dat schouwspel waar ik dan iedere dag weer in moet stappen. Dat vind ik altijd een beetje, een beetje moeizaam. Het is een beetje afgeven ook op alle omstandigheden. Zoek het bij jezelf. Dus net als het argument ja, de beleefdheid en het fatsoen... Wat zegt dat dan? Dat de rest, dat Emiel Roemer, Jolande Sap... Alexander Pechtelt en Mark Rutte allemaal heel onfatsoenlijk zijn? Mm -hmm. Dus ik, dat, dat is niet de essentie van het probleem. En dat weten ze zelf ook wel. En ik begrijp ook wel dat zij proberen dat zo te verpakken... want dat is een sterk punt van Job Cohen. Maar het is niet zo dat wij journalisten daarin mee moeten gaan... omdat de analyse zou kloppen, want dat is gewoon niet zo. Cohen is nu weg. Um, ik vroeg ook net aan Hans Spekman... is dit het beginpunt van de wederopstanding van de Partij van de Arbeid? Hij zegt dat moet, dat moet nu gebeuren. De vraag is met wie? Wie kan dat? Yeah. Thank you. Nou ja de, ja, de eerste kronkel zit erin dat dus die, die leden van de Partij van Arbeid... nu uit die fractie iemand mogen gaan kiezen. Dat is een beetje alle luisteraars van het oog op morgen... mogen nu vanuit bij jullie in de studio gaan bepalen wie morgen presenteert. Ik denk niet dat dat de sfeer ten goede komt bij jullie. Maar dat Maar dat, dat, dat, dat is wel het effect. Dus dat is alweer zo'n monster wat er al wordt gecreëerd. Dat, wat de leden zijn daar zo blij mee, terwijl er straks die hele fractie zit... met iemand die ze absoluut niet hadden willen hebben. Dus dat is alweer heel moeilijk. Dus het is wachten op de volgende verkiezingen. En die zijn uiterlijk in 2020. 2015, dus is toch een behoorlijk lange rit nog. En dan komen er opnieuw verkiezingen waar... Maar diegene... heb je iemand op het oog, Hugo? Heb je iemand op het oog waarvan je denkt... dit nee, ja. zou nog eens een paaltje kunnen zijn die, uh, die oh, de PvdA de slop trekt? Nou ja, paalt iedereen denkt aan Lodewijk je die volg ik voor de krant uh, veel. En daar zijn heel, is heel veel voor te zeggen. Want de man is echt aantoonbaar getalenteerd. Mm -hmm. En uh, die heeft ook een paar, uh, een paar onbeschreven kanten nog. Dus dat is ook weer heel ongewis als je die in zo'n arena loslaat. Hoe die, hoe die daar reageert. We gaan, het, uh, we gaan het meemaken. Hugo Lochtenberg, hartelijk dank. Graag gedaan. Ever de zon uit mijn ogen. En ik kan niet je met me je met me you're with me at all? And I will... En Summer Ends van Van Velsen en Madame was wasmuseum in Amsterdam... heeft vandaag bekendgemaakt dat ze rol van Vels in het museum gaan bijzetten. Hij zegt zelf, de gelijkenis is verbluffend. In Brussel wordt op dit moment druk vergaderd door de ministers van Financiën... van de eurozone over een reddingsplan voor Griekenland. Jawel, het gaat onder andere om een noodpakket van 130 miljard euro... Op papier voldoende giek aan alle strenge eisen, maar vooral de AAA-landen zoals Nederland willen extra zekerheden, zoals een permanent toezicht. We gaan meteen naar Brussel, naar Tijn CD. Tijn, goedenavond. Tijn, zijn ze er al uit? Ja, ik hoorde jou net ook al jawel zeggen. Lichte ironie, eh, dacht ik toch te bespeuren. Ja, dat, dat heeft iedereen trouwens in Brussel eh, zo langzamerhand. Kijk, het beste resultaat hè, na weken al van onderhandelen... is dat er vannacht toch minimaal een voorlopig akkoord komt. Een akkoord dat de buitenwereld wat vertrouwen geeft in eh, de goede afloop. Maar ja, er reizen tegelijkertijd steeds meer vragen. Kan dit eigenlijk wel een goed plan zijn? Hè, als er keer op keer men er weer op moet terugkomen... en er weer aan moet gaan zitten... Gaven. Nou, bij binnenkomst van de ministers, vanmiddag werd al duidelijk dat de 130 miljard dat bedrag, daar hebben we het over, mm -hmm. dat hebben de Grieken dus snel nodig. Hè. Nou, is dat wel voldoende? Nee, dat lijkt niet voldoende te zijn. Nou ineens weer. De banken die in Griekenland geld hebben uitstaan, die moeten misschien nog meer gaan uh, ja, meebetalen door het kwijtschelden van de uh, schulden. Nou, hebben die daar nog zin in? Dat is alweer een onzekerheid die op tafel ligt. Uh, wellicht moeten de Europese Centrale Bank en indirect de Nationale Centrale Bank. Meer aan ik hoorde Jan Kees de Jager vandaag op de radio zeggen... 130 miljard en geen cent meer. Nee, precies. Maar ja, de, er, is, er zijn al ingewikkelde verdeelsleutels. Daar zal ik je zo later op de avond niet mee lastigvallen. <laughs> maar ja, de, dat was inderdaad de sleutel om op termijn in 2020... op zo'n 120 procent staatsschuld te komen in Griekenland. Nou, dat, als je dat doorberekent, daar komen ze al niet meer aan. Dus moet eigenlijk dat bedrag van 130 omhoog, wil de jager niet. Nou, daar zitten ze dus vanavond over rond de tafel... Ja, en wat is dan, je zei net uh, toen je mijn ironie hoorde... dat je dat ook in Brussel proeft, maar wat is de teneur in de wandelgangen? Heeft het zin om door te vergaderen... of is dit gewoon een kansloze exercitie aan het worden? Nou ja, daarover daar verschillende meningen. Nou, in ieder geval moet je vaststellen dat als je in de wandelgangen rondloopt... en je hoort ook andere journalisten, je hoort uh, alle uh, spindokters van alle landen rondlopen... in ieder geval moet je vaststellen dat minister De Jager toch opnieuw weer een prominente speler is. En als we bij aankomst bijvoorbeeld De Jager interviewen met de Nederlandse collega's... dan komen meteen daarna de buitenlandse collega's naar ons toe om te vragen... wat heeft hij gezegd? Mm -hmm. Je kunt wel stellen hè, dat, dat Nederland van de triple-E-landen toch wel de lastigste onderhandelaar is... De de jager, heel concreet, eist nu bijvoorbeeld weer... dat er permanent toezicht komt in Griekenland... om dus te controleren dat ze echt gaan uitvoeren wat er van ze wordt gevraagd. Nou ja, in de wandelgangen speelt daarnaast ook nog de discussie over... ja, je zou het eigenlijk moeten samenvatten met... bieden we eigenlijk... Griekenland uh, geen hulp bij hun zelfdoding. Nou, dat is uh, ja, oh, een quote van... Zware uh, woorden op <coughs> deze late zware, avond. Ja. ja, zware woorden. Ja. Het werd geschreven door een columnist van de Financial Times. Maar ja, het is toch een thema wat de discussies mm -hmm. domineert. En je merkt het ongemak hè, als je erover begint met de bewindslieden. Die hebben iets van, laat ons nou eerst dit noodpakket optuigen. Dan zien we daarna wel weer verder. Oké, okay. Tijn Sadé vanuit Brussel, dankjewel. Ja, het noodpakket... Pakket, het ultieme reddingsplan voor Griekenland, daar hebben we het over. Maar is Griekenland te redden? Daar gaan we het ook over hebben. Met hoogleraar Economie aan de Technische Universiteit in Delft, Alfred Kleinknecht. En economieredacteur Eva Wiesing hier bij ons in de studio in Hilversum. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Eva, ik begin even bij jou, want jij komt regelmatig in uh, Griekenland. Hoe kijken de Grieken tegen dit, uh, dit plan aan? Is dit hun redding? Nou iedereen is gewoon heel erg bang voor de toekomst in Griekenland. Driekwart van de Grieken wil, dat is uh, vorige week nog even gepeild... die wil in die euro blijven, maar de helft van de Grieken... denkt dat dat niet gaat gebeuren. En ze hebben al ontzettend veel offers gebracht. Die lonen zijn al omlaag gegaan. Sommige mensen die moeten het doen met het helft van het pensioen... wat ze voorheen hadden. Uh, ze moeten veel meer geld betalen uh, voor de goederen die ze kopen... want de BTW is heel erg omhoog gegaan. Ze komen aan alle kanten geld tekort. Ze zeggen, we hebben al zoveel gedaan. Je ziet ook dat het tekort van de overheid... Als je die schuld weg zou denken. Schuld en rente niet mee zou rekenen. Is al enorm omlaag gegaan. Van 10% naar bijna 2% tekort. Dus ze hebben al heel erg veel gedaan. En ze denken, is dit nog niet genoeg? Hebben ze het idee dat ze gestraft worden door bijvoorbeeld landen als Nederland? Ja, absoluut. Er is toch echt een lichte agressiemerkje. Als je daar rondloopt tegen Nederland, Duitsland. Dat we elke keer weer die duimschroeven verder aantrekken. Aandraaien. Zij denken echt dat, het, uh, ja, dat wij dat uh, opleggen. En dat zij echt aan alle verplichtingen voldoen. Mm -hmm. um, meneer Kleinknecht, um, wat ja. vindt u eigenlijk van het reddingsplan? Die 130 miljard. Maar kijk, het is, het is weer een noodverband... die vooral gaat over de overheidsfinanciën. Terwijl over de echte problemen eigenlijk niet gepraat wordt. Uh, het probleem is dat Griekenland nog steeds... Verre is van concurrerend. Ze kunnen absoluut niet concurreren tegen die Duitse en Nederlandse importen waarmee ze overspoeld worden. En het land heeft volgens de laatste cijfers een min van 7 procent, een krimp. Want dat is niet alleen een recessie, dat is eigenlijk een depressie. Dus dit gaat om structurele problemen in Griekenland die absoluut niet geholpen worden wat u betreft door het reddingsplan. Ja, je legt een noodverband voor de overheidsfinanciën, dat is ook... Nuttig, en nodig. Als iemand bloed, moet je een noodverband leggen. Maar de oorzaak van het probleem is er niet weg. Nou. Maar er eist eist geen van trek al... meer aan de schoorsteen. Nou. Europa eist van alles en nog wat als het gaat om structurele hervormingen... om Griekenland ja, uh, langdurig beter te maken. Zijn die, die hervormingen die we eisen niet voldoende? Die zijn deels de verkeerde hervormingen volgens mij. En vooral ze werken niet op de korte termijn. Ze bieden in de eerstvolgende weken en maanden en jaren nog geen perspectief. Ik denk die hervormingen die daar her en der nodig zijn om een sterker bestuur te hebben en dergelijke. Dat kan makkelijk vijf of tien jaar duren voordat je daar echt resultaat ziet. En de mensen moeten natuurlijk op de kortere termijn geholpen worden. Eva, wat gebeurt er met die 130 miljard als ze het krijgen? Ik bedoel, gaat dat dan rechtstreeks naar de Grieken? Hoe moet ik dat voor me zien? Waar gaat het geld naar toe? Nou, wij zeggen wel een lening aan Griekenland om Griekenland te helpen... maar eigenlijk gaat het rechtstreeks naar de banken... en dat zijn de Europese banken die in de voorgaande jaren... Griekenland aan die schuld hebben geholpen. Want uh, je moet denken, die banken die hebben een groot deel van de schuld kwijtgescholden... maar dan blijft Griekenland nog met een deel zitten. Die schulden moeten ze terugkopen. Nou, bijna 100 miljard van die 130 miljard gaat... Of naar Griekse of naar andere Europese banken die. Tot hier zitten met hun schuld. Dus de gewone Griek merkt hier sowieso helemaal niks van. Heel weinig. Heel weinig. Het is eigenlijk demagogisch dat we altijd zeggen: dat is een hulppakket voor Griekenland. Het is geen hulppakket voor Griekenland. Ze eigen krijgen banken. dat geld. Formeel krijgen ze dat geld eventjes. En dan moeten ze dat onmiddellijk weer gebruiken om de schuldeisers te te komen. En dan hebben met name de Duitse en de Franse banken hele grote vattringen op Griekenland. Dus Merkel en Sarkozy weten: als Griekenland echt failliet gaat, onderuit, dat zij dan weer met banken reddingsoperaties zitten. Ze moeten hun banken dan redden. Dat kost ook wel gigantisch geld. Um, Eva, meneer Kleinknecht zei net uh, dat de hervormingen deels ook niet juist zijn. Uh, in jouw analyse, wat zou Griekenland op dit moment het beste helpen? Nou, wat, wat ik gezien heb daar, wat het grote probleem is... is dat uh, de Griekse ministers van alles afspreken... maar dan moeten ze het doorvoeren bij hun ministeries. Ik ben bij bijvoorbeeld belastingkantoren geweest. Nou, je wil niet weten wat je ziet. Stapels met papier. Uh, er is niet overal computer. Er is dus helemaal geen mogelijkheid... om al die achterstallige belastingsschulden... er staat 30 miljard wat opgehaald moet worden op korte termijn binnen. Er is dat geen infrastructuur doen. en er is ook geen wil om te hervormen. Dus die ministers kunnen dat wel zeggen, maar dan moeten de mensen dat gaan uitvoeren. En de mensen die geloven niet in hun staat, die zijn boos op hun staat, die ze in dit pakket gebracht hebben. Ja, meneer Kleinknecht, um, wat Eva schetst de banale praktijk die ook al tegenwerkt. Zou het al helpen als dat opgelost zou worden? Wat denkt u? Ja, zeker, dat kun je veel doen. De heer Salm heeft ooit voorgesteld dat wellicht Nederlandse belastingsambtenaren naar Griekenland zouden kunnen. We hebben namelijk een hele goede belastingsdienst in Nederland. Ja, die zijn er geweest. De Grieken Heb hebben ze dat ontmoet. juist niet. Ja. Ja? Oh, ja, goed. Dat helpt wellicht. Wellicht, die, die weten zoveel over hoe dat handig te doen. Ja, die hebben workshops Misschien, gegeven. Dat was, dat was heel, heel, heel nuttig. En die uh -huh. kwam af en toe weer terug. Maar dat, zijn, dat, is, ik bedoel, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Dat zijn Tuurlijk. een paar mensen die goed bedoelend daar naartoe gaan. Ja, ja, ik ja, wil even ja. naar de vraag. Wij maken harde afspraken met Griekenland we horen voortdurend, we, Jan Kees de Jager ook zegt, we maken harde afspraken. Maar in april zijn er verkiezingen in Griekenland. Wie zegt ons dat de afspraken die we nu maken ook nog staan na april? Eva, ik begin bij jou. Nou, dat is, uh, ik denk, alle partijen hebben nu getekend binnen de uh, regering die er nu zijn. En dat zijn de twee grootste partijen van Griekenland. Alleen die zie je in de peilingen ontzettend ongeveer onderuit gaan, mm -hmm. Zeker na het tekenen van die laatste hervormingen. Die twee grote partijen hebben nog maar 38% van de stemming in de peilingen. Dus het probleem is, die moeten straks coalities gaan sluiten... met linkse uh, extreme partijen en rechtse extreme partijen. Dus dat is gewoon nog niet, nog niet gezegd. Dat zijn geen dat dat betrouwbare gelet. partner. Het zijn geen betrouwbare partners, want iedereen wil af van die draconische bezuinigingen. Meneer Kleinknecht, ik heb al meerdere keren over Griekenland gesproken de afgelopen maanden. En ik moet eerlijk zeggen, ik word steeds somberder. Moeten we Griekenland gewoon niet uit de eurozone laten stappen? Is dat niet de oplossing? Ik denk in hun eigen belang, niet in ons belang, maar in hun belang zou het zijn dat ze eruit stappen. Kijk. Uh en zich zijn ze voor ons nog in die zin nuttig... omdat zij het imago van de euro beschadigen, zolang ze erin zitten. Daardoor stijgt die wisselkurs niet zo hard... en dat is goed voor onze exportindustrie, een lage wisselkurs. Maar um, in hun belang zou het toch zijn om uit te stappen... want het is een hopeloze zaak om te denken... Kijk, het komt erop neer ze zijn, ongeveer 20% de duur, ruim 20%, om hier de lonen en de prijzen zodanig te verlagen met 20%. Dat is historisch nog nooit gelukt, zoiets. En de makkelijkste manier om dat te bereiken zou het toch zijn dat ze een eigen munt hebben en dat die munt gewoon afwaartiert. En dan kunnen ze vervolgens weer exporteren en dan komt er weer trek in de schoorsteen en dan draait die economie weer beter. Eva, nog even kort naar jou. Is dit ook, denk je, het beste scenario voor Griekenland? Nou, het, het klinkt heel simpel. Het probleem is dat het praktisch heel moeilijk uitvoerbaar is. We hebben met banken gesproken die zich voorbereiden op zo'n scenario. Die zeggen de grenzen mm -hmm. moeten dicht, pinautomaten ja, doen het ja. niet meer, alle mm -hmm. uh, bancaire uh, uh, betalingen Verkeer. moeten stoppen. Uh, dat kan je alleen maar doen als je het een diep geheim heel stilletjes voorbereid... Ja. en wat het een ja. op het andere moment doet. De Grieken zijn daartoe niet bereid. Dus hoe ga je dit voor elkaar krijgen? Dus wij krijgen een, ja. toch wel een kleine chaos dan... die ja. ook weer terugslaat op de rest van de eurozone. Dus ik weet niet ja. of dit de oplossing is. Ik eh, voorzie okay, dat, dat we nog... Ik, ik moet ja. helaas. Ja. Ik, dit is zeker een probleem, dat blijft het ook. Ik voorzie ook dat we hier nog heel vaak over gaan praten in de toekomst. In ieder geval, Alfred Kleinknecht en Eva Wiesing... hartelijk dank voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Graag gedaan. I'm gonna make you van de Dijk. Anderhalf jaar geleden spraken wij onderzoeker Mark Post in het oog. Hij was toen bezig om van één dierlijke stamcel en wat vet vlees te kweken. In het laboratorium. En inderdaad, er komt geen enkel dooddier aan te pas. Nu is er een hamburger. Toch, meneer Post? Goedenavond. Goedenavond. De kweekvleeshamburger is, er, is in zicht, begreep ik. Inzicht, maar die is er nog niet. Dat wordt eh, eind van het jaar. En wat moet ik me voorstellen bij inzicht? Is er een halve hamburger of is er in ieder geval de mogelijkheid om vrij snel al echt hompjes vlees te maken? Uh, dat laat. Er is de, de mogelijkheid om inderdaad vrij snel het uh, nodige uh, hoeveelheid vlees te maken om daar een hamburger van te uh, maken. Want anderhalf jaar geleden, toen we u voor het laatst spraken... was het echt nog maar een heel klein vliebertje vlees. Wat is er in de tussentijd gebeurd dat het zo vooruit is gegaan, die ontwikkeling? Nou, vooral um, uh, komt het omdat we subsidie hebben gekregen... om een grotere hoeveelheid te maken. Want het is nogal kostbaar. Die, die eerste hamburger die gaat 250.000 euro kosten. Zo. En uh, ja, ja, dat was een dure jongen. Um, maar ja, daar hadden we gewoon geld voor nodig om dat te doen. En uh, dat was op dat moment niet. En uh, dat is er nu wel. Kunt u misschien uh, voor iedereen thuis die dat nog niet weet... en voor iedereen die het misschien vergeten is, uitleggen... hoe dat dan gaat, precies dat vlees kweken? Ik kan er, ja, kom, ligt er dan in één keer een runderlapje op het aanrecht in het laboratorium? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dat dat niet te um, Nee, we, we nemen stamcellen uit uh, spieren van, in dit geval, koeien voor een handeur... En uh, dat zijn, iedereen heeft die stamcellen, elk beest heeft die stamcellen om uh, um, uh, beschadigde spieren te repareren. Uh, die cellen kunnen zich vermenigvuldigen, dus dat doen we in het laboratorium. Als we ze er eenmaal uitgehaald hebben, kunnen we ze vermenigvuldigen, kunnen we er heel veel maken. En vervolgens kunnen we ze laten uh, differentiëren naar weer opnieuw spiercellen. En dat is dus in twee Maar Datzelfde kunnen we. Ja? Nee, gaat u door, gaat u door. Datzelfde kunnen we doen met uh, stamcellen van vet om vetleefsel te maken. En dan maken we dus een stukje vlees. En stukjes uh, vet dat zijn allemaal nog kleine stukjes. Vandaar dat we een, aan een hamburger denken en niet aan een uh, t steak of zoiets. Um, en als je die combineert, dan kun je daar een, een hamburger van maken. Zo simpel is het eigenlijk. Maar ik heb altijd begrepen dat uh, om spieren te laten groeien... Heb je suikers nodig en dat soort dingen? Wordt, moet ik me voorstellen dat het vlees dan, dat kweekvlees, wordt dan gevoed met iets? Ja, natuurlijk. Ja, het moet gevoed worden. Um, en da daar gaan inderdaad uh, suikers en aminozuren en vetten uit. Alle uh, essentiële bestanddelen om daar weefsel van te maken, gaan daarin. Uh, het is dus ook nog niet zo dat dit nu een heel efficiënt proces is. Vandaar dat het niet zo kostbaar is. Uh, dus dit is eigenlijk. Um, heeft het als doel om een, um, een voorbeeld te maken... En, en aan iedereen te laten zien, kijk, het kan in ieder geval. Mm -hmm. um, en dan hopen we dat er voldoende interesse ontstaat... Uh, in uh, ook vanuit de financiers om daar een flinke input aan te geven. Ja, ik want begrijp dat, het. Wat, nog... wat, zou, wat zou de ja? reden dan moeten zijn, um, uiteindelijk... om uh, als het niet meer zo omslachtig en kostbaar is... wat is de reden om echt met kweekvlees aan de hout te gaan om dat te doen? Nou, daar zijn heel veel redenen voor. Um, ik denk niet dat veel mensen zich realiseren dat we een, uh, op niet al te lange termijn een vleescrisis uh, tegemoet gaan. Um, de zoveelste crisis zou je zeggen, maar um, dit is een iets langere termijn. Um, in de komende 40 jaar gaat wereldwijd vleesproductie verdubbelen. En op dit ogenblik zijn we al wereldwijd ongeveer aan het maximum van onze vleesproductie. Dus dat wordt een schaars product en dus heel erg duur. Um, en bovendien uh, weten we inmiddels, uh, ik denk dat iedereen dat zo langzamerhand weet, dat uh, uh, vleesproductie door veeteelt enorm belastend is voor het milieu. Mm -hmm. Dus er zijn allerlei goede redenen, daarnaast is ook nog de. de uh, dierenwelzijn, allerlei goede redenen om over te gaan op uh, operatie. Ja, en daar ja. in ieder geval heel intensief onderzoek aan te doen. Niemand minder dan kok Hesten Bloementaal van het wereldberoemde sterrenrestaurant The Fat Duck... gaat uw gekweekte hamburger klaarmaken. Waarom hij? Uh, nou, we hebben hem nog niet helemaal gevraagd. <laughs> dus, Ach, uh, hij vindt het vast goed. Dat, hij vindt wel... vindt het vast goed. Uh, dat denk ik ook, ja. Uh, nou ja, omdat hij uh, de koopkunst wetenschappelijk benadert... En, uh, een gevoel heeft voor uh, wat er aan uh, bestanddelen in zo'n product zitten... om dan vervolgens juist de boodwijze erbij te vinden. Uh, en ik denk dat u dit ook gewoon een, een goed experiment vindt. Ja. Dus, Ho hoe um, smaakt dat uh, eigenlijk, maar... kweekvlees? Um, heeft u het al geproefd, nou, zelf? Nee, we hebben het nog niet geproefd. Um, en uh, de, de reden daarvoor is dat het nog steeds kleine stukjes zijn... en we ook ...een flinke hoeveelheid nodig hebben om het te koken. Uh, Want ja, anders zou je het rauw eten. Dat zou eventueel ook nog gaan, maar uh, de, de kans dat dat de goede smaak heeft... ...is alweer minder groot. Dus uh, wij gaan ervan uit, omdat we die cellen uh, van de spier gebruiken... ...en daar eigenlijk niks bijzonders mee doen, ze gewoon voeden en te laten groeien... ...dat uh, uiteindelijk die smaak van het dier... Uh, van het dierlijke vlees, mm -hmm. dat het behouden maar blijft. Helemaal zeker, helemaal zeker weten, doen we dat niet. Nee, dat maakt het ook extra spannend. Als ik even uh, nog uh, ja. een kort vergezicht, uh, kort antwoord ook... Uh, oh nee, ik, ik heb geen tijd voor een kort antwoord. Nou, ik hoop dat we binnenkort in ieder geval geen 250.000 euro... voor die hamburger hoeven te betalen. Hartelijk dank, Mark Post. Ja. Graag gedaan. Goedenavond. En dan uh, zijn we hiermee aan het einde gekomen van met het oog op morgen van deze maandagavond. Een roerige maandag, in ieder geval voor Job Cohen. Straks de gast in Casa Luna, regisseur Sasha Polak. Hartelijk dank voor het luisteren. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En voor straks slaap lekker. Goedemiddag, vrienden. Het tijd voor mij te gaan.